Meer mensen hebben zich misdragen met oud en nieuw. De justitie verdenkt 171 mensen van een misdrijf... en het zijn er tientallen meer dan de vorige jaarwisseling. Ze vielen bijvoorbeeld hulpverleners aan of vernielde spullen. Ondertussen zitten nu vier jongeren vast... voor het mogelijk aansteken van de brand in een sporthal... in het Groningse Bedum oudejaarsavond. De NS rijdt voorlopig de rest van de middag met minder treinen vanwege de sneeuw. De winterdienstregeling is uitgekleed, zeggen ze... Ondertussen verwachten de meeste universiteiten en hogescholen dat studenten gewoon naar colleges of tentamens komen. En de belangrijke club voor Studenten vindt dat belachelijk, omdat het volgens hen te gevaarlijk is buiten. En scholieren die wel willen gaan, vragen zich af: hoe komen we op school? Ik zit nou hier vast in Groningen. Ja, heel vervelend is dit. Ja, maar ja, je kan er vrij weinig wat aan doen. Ik denk dat ik zo meteen met mijn, naar de McDonald's of zo ga. Ik weet het ook allemaal niet. Dat was te horen bij de NOS. De honderden KLM-vluchten die de afgelopen dagen zijn geannuleerd door de sneeuw... kosten tientallen miljoenen. Volgens een expert is dit nog maar een schatting. De exacte cijfers worden later pas bekend. De kosten voor KLM zitten onder andere in gemiste inkomsten... het omboeken van passagiers... en hotelovernachtingen voor gestrande reizigers. En naar voetbal, de KNVB heeft zes wedstrijden geschrapt. Onder andere de eredivisiewedstrijd NEC-FC Utrecht van overmorgen gaat niet door... net als vijf wedstrijden in de keukenkampioendivisie... De reden is het verwachte winterse weer. In het amateurvoetbal wordt er dit weekend zelfs helemaal geen wedstrijd gespeeld. Het weer van Weerplaza in Zeeland en Zuid-Holland geldt nu code geel. Voor de rest van het land nog wel code oranje tegen sneeuwbuien. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen minder buien en overal boven nul. Dan jouw verkeer door Flitsmeijzer. Er is wat vertraging op de A58. Bergen op Zoma, Tilburg tussen Breda en Hilfhout. Oud met pannen, 10 minuutjes. En op de A67, Eindhoven Turnhout Tussen de Hoogte, Randweg, N2 West en Eersel. Ook daar 10 minuten vertraging. Dan nog twee meldingen. De A12, Ede Arnhem. Het uh, knoop met omleiding. Komt er een ongeluk net over de grens in Duitsland. Moet je naar Oberhausen. Volgt dan de A50, de A73, de A77 en de A57 in Duitsland. De A59, Dinteloord, Breda, Beter Heiden. Daar zijn nog steeds op Werkzaamheden aan de gang, na een geschaarde vrachtwagen. Bij het kloppend het Sonshill is dat. Rij je daar en moet je naar Den Bos? Volgt dan de A16, de A58 en de A27. Niet gewonnen in december? Kais, Tweede Kansweken. Claim je gratis lot in de app van Joe. Dit is Joe met Edwin Noorlander. En even een klein applausje voor alle strooiers en sneeuwschuivers natuurlijk. Veilige reis als je onderweg bent. Dit is Prins. The 70s, 80s, and 90s. It is Joe. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Yeah. Joe En love is in the air. Dat dachten een koppel in Zwolle ook. Zij trouwden vorig jaar april. Alleen kregen ze afgelopen maandag van de rechter te horen... dat hun huwelijk helemaal niet geldig is... Waarom? Nou, ze hadden een ambtenaar voor een dagje... en die had de speech helemaal via ChatGPT gebruikt. En uh, daarbij ontbrak dus een officieel gedeelte... wat er echt altijd in moet zitten. En dat is dat gedeelte waarin echtgenoten verklaren... dat zij er aannemen tot echtgenoten... en dat zij getrouw alle plichten zullen vervullen... die door de wet aan de huwelijkse staten worden verbonden. Dat betekent dus dat het huwelijk helemaal is afgekeurd. Ja, echt super sneu. Bruisbaar moet dus nu opnieuw in het huwelijksbootje stappen... en dan officieel. Dus dat wordt een uh, dure nieuwe extra dag. Zijn we de Paul Simon bij Joe. You can call me out. Komt eraan naar Clapton. Dit is het mooie Theersen-Heffen. I'm Juk en Congel bij de nummer 1 voor hits uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Jo op je hopelijk lekkere witte woensdag. Gistermiddag vroeg ik je al even of je een foto van je sneeuwpoppen wilde doorsturen. Dat heb ik geweten hoor. Er zijn echt honderden foto's van sneeuwpoppen binnengekomen toen via de Joe app. Superleuk, maar het kan altijd fanatieker, want zo'n grote als deze heb ik niet voorbij zien komen. Uh, Koen en Sander die belden vanmorgen even met uh, Peter in Staphorst. Hij staat nu overal uh, in de krant en zo, omdat hij de grootste sneeuwpop van Nederland heeft gemaakt en dat ding is 12 meter hoog. Hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft, dat vertelde hij zelf. Heel veel kranen, shovels, vrachtauto's, uh, trekkers, keepers, heel veel sneeuw. Ja, is dat ja. handig. Iedereen op de been. Ja. Dus als je niks te doen hebt, je kan even een kraan en een shovel huren en dan kan je over het record van Peter Heetegaan nog natuurlijk. Uh, dit kwam uit de ochtendshow van Koen en Sander. Leuk als je morgenochtend ook opstaat met Koen en Sander. En Merel natuurlijk voor het laatste nieuws. De Koen en Sander show is iedere ochtend op Joe. Tussen 6 en 10. We meteen in de Verf, Bitter Sweet Symphony komt eraan naar de VG's. Een tragedy. Goedemiddag, ik ben Edwin. Dit is jou met ook op deze Witte Woensdag de beste hits. Het zijn de 70's, 80s en 90s natuurlijk. Uh, Nick, dankjewel voor je berichtje. Een hele goeiemiddag Edwin. Hier ook een deel, bezorger op de, op de weg. Ik raad het echt af om uh, de weg op te gaan. Voor iedereen die wel de weg op is, fijne reis en uh, doe voorzichtig. Dankjewel, Nick. Ja, voor alle bezorgers natuurlijk dus ook eventjes een hart onder de riemen. Nou, ben je ook nu ergens gewoon keihard aan het werk... heb je misschien ook wel last van de sneeuw? Als het veilig is, stuur vooral even een berichtje deze kant op. Dat kan natuurlijk via de app van Joe. Leuk om wat van je te horen. Zometeen even kijken naar de situatie op de weg op dit moment. En ook Jubi 40 k Bush en David Grant komt eraan. Hey, ondernemer.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 Oh. Hey, stop met dagdromen en start met een erkende mbo- of hbo-opleiding bij LOE. Dan studeer je online, waar en wanneer jij wil en in je eigen tempo. LOE, groei door. Fans van Voordeel opgelet. De feestdagen zijn voorbij, maar het feest gaat gewoon door. Met zes vezelrijke volkorenbollen voor maar 99 cent. En één ster beter levig zoals zoals twee voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Bij Nationale Vacaturebank is je nieuwe baan altijd dichtbij.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 Stel je voor een rit langs de groene wijnranken van de moezel of door het glooiende landschap van Toscane. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties op de jongintra.nl De Jong Intra vakanties Hé hey, jij daar! Droom je van een eigen bedrijf? Wacht niet langer! Zet vandaag de stap met... Hey boekhouden.nl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 Minuten over half drie. Even kijken op de weg. Joe verkeerd door Flitsmeister. Botsing net geweest op de A2. We Noord naar Eindhoven. Tussen de Hoogte en Batendorf. Kwartiertje extra. Ook een ongeluk net op de A28. Hoogteveen Assen. Ze en Westerbork. Vertragingstijd valt nu nog mee. Vijf minuutjes en zeventien minuten op de A58. Bergen of Zoom Tilburg. Tussen Breda en Ulvenhout is dat. Melding nog altijd voor de A59. Daar zijn ze al uren bezig met het opruimen van een geschaarde vrachtwagen. Dat is bij Terheide. En daarom kun je beter omrijden. Rij je nu bij Zonzeel. En moet je naar Den Bosch? Volg dan de A16, de A58. En de A27. Ik wens je een goede, veilige reis. Dit is Joe met Edwin Noorlander. Wacht even hoor, er komt een storm aan ook morgen. Nou, alle details hoor je zo meteen. Nou, Kate Boos komt eraan en dit is Juby 40. Oh bij Joe en Worthering Heights. Ja, we zijn er nog niet vanaf voor Dat slechte weer. Morgen komt storm Goretti deze kant op. Ja, die komt niet vanuit Italië zoals Goretti klinkt. Hij komt vanuit Engeland. Die zorgt dan weer voor regen en uiteindelijk ook voor sneeuw. En daardoor kan het vrijdag opnieuw hartstikke glad worden. Dus dan weet je dat. Storm Goretti komt er ook nog aan. Het is nog niet voorbij. Hey, leuke effjes trouwens uit uh, het hele land. Mariska bijvoorbeeld uit Musselkanaal... die stuurt er groetjes van de fluitende postbode met een leuk sneeuwregplaatje uh, plaatje erbij. Nou, succes Mariska. Ivanka uit Didam die is onderweg omdat ze vanavond weer uh, moet werken in de zorg. En Hennie, die laat weten uit Keienborg in de Achterhoek dat daar 15 centimeter sneeuw ligt. Thanks. Ver van een spelletje. Breekt ook zo lekker de dag als je verplicht moet thuiswerken, misschien wel. Uh, de 3 na 3 gaan we even doen. Ik ga je een kritische zin geven, daarin zitten de drie liedjes verstopt die je zometeen... direct na het nieuws van drieën horen, hier bij Joe. De zin voor deze witte woensdag is als volgt: Ik kan niet stoppen met van je te houden, dus fluisteren drie gevleugelde vrienden dat ik naar je toe moet rennen. Ik kan niet stoppen met van je te houden. Dus fluister er drie gevleugelde vrienden dat ik naar je toe moet rennen. Nou, welke liedjes zitten er verstopt in deze zin? Als je het weet, stuur het even deze kant op. De Joe App die staat wagenwijd voor je over. Gokjewagen wagen is meer dan welkom. Dit zijn de 70s, 80s en 90s. Nu met Irene Cara. Dit is Fame bij Joe. Baby. van drie uur zometeen. Alain, goedemiddag. Treinreizigers opgelet, ook de komende dagen rijden er minder treinen. Zometeen weer. En welke liedjes zitten er nou toch in die 3 na 3 van vandaag? Ik kan niet stoppen met van je te houden, dus fluisteren drie gevleugelde vrienden... dat ik naar je toe moet rennen. Dat zijn de zinnen voor vandaag. Ik krijg heel vaak Just Can't Stop Loving You binnen van Michael Jackson. En ook Can't Stop Loving You van Phil Collins. Maar die twee zijn het allebei niet. Dus vooral op die moet nog eventjes worden doorgedacht, denk ik. Uh, Even kan in de Joe-app als je denkt te weten...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 Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9? Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om. Hoe ziet jouw droomvloer eruit? Als er niet voor het gehele huis voldoende op voorraad is. En wat heb je überhaupt aan al die voorraad? Zonder een bijpassende muurverf van onze verfmengservice. Kortom, waar zou je zijn?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 Combineer ook met de brilvergoeding van je zorgverzekeraar voor dubbel voordeel.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 Geen haar op je hoofd die dat wil wissen. Kruidvat steeds verrassend altijd voordelig. En dan gaat iemand op de lap. Oh, hij gaat er wel in. Oh, dat is wel heel vroeg. Je bent er nog niet. De Eurojackpot KNVB beker. Het toernooi der toernooien. De strijd tussen David en Goliath. Dit seizoen ga ik op zoek naar onverwachte helden uit het bekervoetbal. Wie kroont zich tot Mr. Beker? Een hele borsten worden verkregen door voor en wat een strafschop zegt? Bekijk de zoektocht naar Mr. Beker op sportnieuws.nl. Mr. Beker wordt mogelijk gemaakt door Eurocheckpot KVB Beker. Start je als ZZP'er, dan kies je natuurlijk voor Knap, de ideale zakelijke rekening.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 Volgens ProRail rijden er ook morgen minder treinen door het winterse weer. En overmorgen of vrijdag mogelijk ook. Op dit moment is het ook al behelpen op het spoor. Veel treinen rijden niet door de sneeuw. En dus zegt de NS... Als je niet per se met de trein moet, zou ik zeggen... stel je reis uit en kijk vanmiddag weer of het, of het goed gaat. En als je wel met de trein gaat, check dan heel goed de reisplanner kort voor vertrek, want het kan echt per uur anders zijn. En dan de weg. Hoe gaat de avondspits verlopen? Rijkswater staat hierover. Het is echt keihard werken om de wegen sneeuwvrij te krijgen. En dat is echt een hele grote uitdaging op dit moment. Dus ook de avondspits gaat echt wel last hebben... van de winterse omstandigheden en rekening houden met gladheid. Pas te horen bij de NOS. Tijdens de jaarwisseling zijn veel meer agenten... en andere hulpverleners gewond geraakt dan in eerdere jaren. De afgelopen oud en nieuw waren het er volgens justitie ruim 500. Zeker 171 mensen worden verdacht van een misdrijf... tijdens de jaarwisseling. Denk aan het aanvallen van hulpverleners of het vernielen van spullen. Het winterse weer zorgt ook in het buitenland voor grote problemen.